Muziek Vroeger was de wereldbol een kale woestenij met alleen een hele grote zee. Toen kwamen er de bomen en de planten ook nog bij, maar dat is al lang geleden. De vissen in het water, de bieren in het bos, een grote krokodil. Hij schiep voor God de eerste mens. Hij gaf dat ding twee ogen en een neus en een mond, twee benen. Wat een ander zegt. Hij keek in seks lang met wijze blik naar het gezicht En dacht wat doe ik boven in dat hoofd Twee knieën... Dat ding nog steeds geen verstand